De uitbraak van de ziekte begon op een vismarkt in Wuhan... waar ook illegaal andere dieren werden verkocht. Het longvirus heeft inmiddels 56 Chinezen het leven gekost. Zo'n 2000 mensen zijn besmet, onder meer ook in Canada... Frankrijk en de Verenigde Staten.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 Zin in Zandvoort Zandvoort is zin in ZFM ZFM Met nu Zfm, Oud Zandvoort <applaus> I'm gonna start you Ze prijst, ze plaatst, deelt de met breeden zwaar haar baie rok van maar plotseling roept ze geel: de zee zit in mijn ogen. Na een song.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 De Gouden Leeuw. Ja, noem maar wat. nou Die hadden ze hier in zandvoort Vervulde niet. De nee, dat hadden ze de, de, het, Goude, het Gouden Haasje of zo. Of het, het, ja. Ja, het Gouden Vervulde Konijn. Het Gouden Konijn, ja ja, ja, ja, Nou, zulke namen zijn er wel. Die ontschieten hem even. Maar in de kerkstraat staat er twee van die pensions. Op het kerkplein, waar we het over gaan hebben... zat natuurlijk, wat wij weten, wel een, een uitspanning. Café Diemer, hè.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 Aan de Elisabeth-zondvloed uh, die er toen ter tijd was. Maar die heeft heel de, Nederland de, Ja, maar dat, dat is nog ouder. Ja, rond 1572 uit mijn hoofd. Maar ja, ik hou me het. er niet aan vast. Ja. Ik geloof dat we nu eventjes uitgaan voor een stukje muziek. Luister we komen zo bij u terug. Ja.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 kom je maar bij bepaalde mensen. Dus ik kwam met mijn moeder altijd bij HEC, bijvoorbeeld. De slagerij. De slagerij, wat ja. nu scandals is. Wat nu dicht is. Wat iedereen als nachtclub...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 op de Van Spijkstraat, maar het adres is van Grootkaartijn Dokter Smitstraat, ja, ja, de zijingang. Het oude kinderhuis. Het oude kinderhuis. Ja. En we kwamen hem tegen de naam bij het eigendom van Hotel L'Ocean. Was hij Was hij participant of ofzo? Of ja, mede, of? mede, mede, dus hij ging als uh, goed zakenman, ging hij uh, ook in het goed.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 ook onduidelijk geweest wanneer die kerk gebouwd was hier. Ja. Uh, doordat de kerk op een gegeven moment natte voeten krijgt... zoals ik ja. zeg, heeft men de grond rond de huidige kerk weggehaald... om mm -hmm. daar een grindpakket te leggen en ventilatie te ja. maken...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 Jaartal, ik ben niet zo nee, nee, nee, nou, Ik had dat ook dat een, dat een dat, negatief. Dat, uh, dat maakt ook niet Negatief vertal op mijn rapport van geschiedenis. Dat dus uh, <laughs> zou je nu niet <laughs> meer zeggen, hè? <laughs> ja, nee, nee, eh, dus dan wordt in 1850, 1854, 1852, weet ik veel. Uh, of 1848 is het, geloof ik. Als ik me nou goed herinner. Wow, Want ik haalde de, haal de krocht door elkaar. Yeah. Uh, wordt er een nieuwe kerk gebouwd.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 Goedemiddag luisteraars, welkom bij CFM Zandvoort en het programma Oud Zandvoort. Ik ben Adi Koper en ik spreek met de oud-voorzitter van het Graafspel Oud Zandvoort, de heer Ger Zensen. U heeft zo even naar een stukje muziek kunnen luisteren onder de regie van uh, onze Jan Kol. Jan, wat was het? Dit waren de Bohunks met A Sunny Afternoon.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 Nu natuurlijk niet, want ik moet even kijken, want het is nu. Uh, nou, ho dus een, hoe heet het nu? Palas, plaza, plaza, nou, frietplaza. Plaza Friet Plaza, ja. Frietplaza. Ik heb nou, ook nog een tijdje in een vis gezeten, ingezeten. Het, dus. Ja, meneer Suurland, die uh, een lange tijd.. Uh,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 Ja. Op de hoek van de Zeilweg. Ja. Hij uh, nou, heb heel lang gezeten. Ja, en de Leidse vaart ergens. Ja. Uh, ja, dat was de uh, kan Daarnaast krijgen we wat onduidelijkheid met terugspringende pandjes. Mm -hmm. uh, op de, Allemaal kleine pandjes. Ook, ja, kleine pandjes. En dan krijgen we het eerste wat we daarvan weten... is dat, dat het café het centrum is. En het vreemde is... en dat café centrum dat vind je nergens terug...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 Ja. Waar Petit Danver in zit. Nee, al vanaf friet. de... Friet danver. Ja, Wat heb ja, je ja. met klein? Je, ja. ja Petit, het is gewoon pure patat, hè? Met kleine patatjes. Ja. Petit Danver. Ja, maar oui, monsieur. Ja. ja. ja. ja. Maar dan krijg je een, uh, een stukje eigenlijk... Uh, als je dan rechts omdraait mm -hmm. naar... Um, ja, dat was je eigenlijk... Ik. Um,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 Bewoond als het ware beneden, bij de grond. Boven weet ik het niet, maar we gaan al. Zoals na de oorlog ook Maria Zamora heeft daar gezongen. En er is een kleermaker in geweest lange tijd. Dan kon je pakken bestellen, et cetera. Dus dat wisselde. Die panden waren zo breed van voren. Dat is nou trouwens nog te zien: dat terrassen, de deuren zitten daar in het midden. Dus je kunt de linker en de rechter helft langs die gangen. Hebben ze dat opgesplitst in kleinere motoren? Nou staat op de gevel boven op dit moment. die als ik me niet vergis, van 1890. Dat wekt bij mij twijfel. Mm -hmm. Want de panden die er linksnaast stonden... zijn jonger. En ik vraag me af of dit... in 1890... of dat ze het hebben willen vernoemen... naar de oude bebouwing... willen refereren aan de ja, data ja. van de oude bebouwing... die ze daarvan kennen... Ja.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 En daarna stond nog een hele oude schuur waar Sols op gekomen is. Ja, ja ik, ik heb zo de indruk dus dat we nog heel lang over Ja, er zit nog ja, iets tussen. Ja, de, de, de beddenzaak ja. van meneer Wassenaar enzovoort. Ja, maar die Wassenaar staat ook in, in, in, in, in Quini. Uh, ja, klopt. Ja, ja, maar ik krijg ik ja. net het seintje van onze technicus dat we langzamerhand een eind aan moeten gaan brengen. Ik jammer, we hebben nog wat, nog, nog wat te vertellen. Ja, maar dan <laughs> moeten we toch maar een keertje terugkomen. Ik, uh, Ger, ik ga je hartelijk bedanken voor jouw inbreng. Ik vond het erg gezellig en ik, ik hoop dat we elkaar nog eens een keertje kunnen spreken daarover.